4 uur, Mariel Hageman met het NOS-journaal. In Bahrein wordt over drie weken, op 1 juni, de noodtoestand opgeheven. Koning Al-Khalifa vindt de maatregel niet meer nodig... nu de rust in de golfstaat is teruggekeerd. Hij kondigde half maart de noodtoestand af... na weken van protest voor politieke hervormingen. Tijdens die betogingen kwamen 30 mensen om het leven. De oppositie heeft nog niet op het besluit gereageerd... maar de organisatie van de Formule 1-races in Bahrein wel... Die vindt dat de Grand Prix nu zo snel mogelijk alsnog moet worden verreden. In Bahrein zou half maart de eerste race van dit Formule 1 seizoen zijn, maar die werd toen vanwege de onrust in het land afgelast. Een nieuwe datum voor de race is nog niet genoemd. Sebastian Vettel heeft de grote prijs van Turkije voor Formule 1 coureurs gewonnen. De Duitser was van kop vertrokken en stond die positie niet meer af. De Red Bull coureur gaat ook in de stand om de wereldbeken na vier races aan de leiding. Op het circuit van Istanbul was de tweede plaats voor de Australiër Mark Webber, ook in een Red Bull. De Spaanse Ferrari-rijder Fernando Alonso eindigde als derde. De Britse regering heeft Schotland toestemming gegeven voor een referendum over onafhankelijkheid. De volksraadpleging wordt waarschijnlijk binnen vijf jaar gehouden. De Scottish National Party haalde deze week de absolute meerderheid in het parlement van Schotland. Daardoor kan er nu een referendum komen waarvoor de partij al jaren pleit. Ook de Schotse Groenen wonnen veel zetels en ook die partij is voor onafhankelijkheid. Schotland maakt sinds 1707 deel uit van het Verenigd Koninkrijk. Het is ongeveer twee keer zo groot als Nederland en heeft ruim 5 miljoen inwoners. Het weer. In de loop van de middag en vanavond kans op een regen- of onweersbui. Morgen in het westen kans op een bui. Maxima tussen 20 en 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Awb Verkeersinformatie. Files staan er op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Hoogmade 2 kilometer. Op de A12 staat vast op een aantal plaatsen. Van Den Haag naar Utrecht tussen Nieuwerbrug en Woerden 3 kilometer. Van Arnhem naar Utrecht tussen Veenendaal West en Driebergen 5. Daar is een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht. Verderop richting Den Haag tussen Harmelen en Nieuwerbrug 3 kilometer. De A27 van Utrecht naar Almere tussen Beeldhoven en Hilversum 2 kilometer. Dat komt er een ongeluk.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 de Drie minuten over vier. U bent weer terug bij Langs de Lijn. Wat vanavond tot acht uur bij u is. Vanwege de bekerfinale natuurlijk Twente-Ajax. Daarna kijken wij ook vooruit het komende uur. We volgen de tweede etappe van de Giro. We zijn bij het WK tafeltennis in Rotterdam. En uh, we krijgen, krijgen een hockeyoverzicht. En zijn natuurlijk ook om half vijf bij de waterpolowedstrijd Borculo AZC. Zoals je daar nu bent, met betrouwende ogen. Een nieuwe cd en ook een nieuw boek. Genade. Dit was een oudje van hem maar, 1983. Frank Boeije en Linda. Op weg naar Parma in de tweede etappe van de Giro. Joris van den Berg met die ene koploper, die Duitser, Sebastian Lang. Nog 40 kilometer, zijn voorsprong is een minuut of drie nog. En dat lijkt me voldoende voor hem om straks de bergtuig te veroveren op dat klimmetje van vierde categorie. Tabiano Castello, dat zit er zo aan te komen, nog een paar kilometer... en dan gaat hij daar aan beginnen. Er zitten stukjes van 10% in, maar dat gaat hij met die voorsprong nogal overleven. En daarna wordt het dus een lange jacht naar een massasprint in Parma... met de mannen die ik net al noemde, met Cavendish, Ferrer, Pataki... McEwen, Ventoso, Bozits, Brown. Napolitano, Kiki, Christophe, Modelo, Blyth, Weiland en misschien ook de Portugees Cardoso. Het peloton gaat op dit moment een tussensprint aan, die is natuurlijk gewonnen door Sebastian Lang. Hij pakte daar drie punten, vijf punten en een paar seconden en dan wordt er nu gesprint door de rest, maar dat stelt allemaal niet zoveel voor. En de voorsprong daar op 40 kilometer van de finish is nog drie minuten. De etappe lijkt nu eindelijk te gaan beginnen. Nou, u straks ook op de hoogte natuurlijk van de stand bij Manchester United tegen Chelsea. De topper in de Engelse Premier League. De nummer 3 Arsenal zat overigens met de rust bij twee, met 2-0 achter bij het laaggeklasseerde Stoke City. We gaan uh, tafeltennissen, WK-kwalificaties. Op heel veel tafels wordt gespeeld. En Alex Horderk houdt het allemaal bij voor ons. Ja, op 32 tafels wordt er op dit moment gespeeld. Tom, kan ik je vertellen. Ja, dus vier goed daarvan. Kijken, goed <laughs> ja, kijken. precies. Maar vier daarvan staan er maar in het center En daar zijn met name voor de kwalificatierondes die nu aan de gang zijn. in ieder geval alle Nederlanders ook opgeplaatst. Dus wat dat betreft is het ook mooi om te volgen. Maar ook al die andere tafeltennissen uit de wereld. Uit 122 landen zijn ze deze week naar Rotterdam afgereisd. om met bijna 800 man hier te gaan strijden. om die titels in het zowel dubbelspel als natuurlijk ook in het enkel spel. Een aantal Nederlandse dames die zijn rechtstreeks geplaatst. Dan hebben we het natuurlijk over Li Jiao en Lijje, Elena Termina en Linda Kremers. Zij komen pas vanaf aanstaande dinsdag in het toernooi hier in Rotterdam in actie. En alle overige deelnemers, drie dames en vier en zeven heren moeten zich zien te kwalificeren voor dat hoofdtoernooi. Bij de heren gebeurt dat in ieder geval via een aantal kwalificatiewedstrijden en nog twee knock-outfases. Bij de dames, daar zijn er wat minder van, is er slechts één knockout fase. Kijken we in het dubbelspel. Het gemengd dubbelspel, daar hebben ze juist Koen Hagenraads en Britt-Eerland... goede zaken gedaan tegen het letse duo Reinholds en Nova. Zij wonnen hun partij met 3-0, 11-8 en 11-9 in de eerste twee games... na heel gemakkelijk 11 tegen 2. Dat betekent dat zij zich voor het hoofdtoernooi hebben geplaatst... in het mixdubbelspel. dat in ieder geval dus morgen van start gaat... met betrekking tot het dubbelspel. De enkelspeler dus vanaf aanstaande dinsdag was aan de gang. De mannen die moeten zich straks voor de eerste keer nog gaan kwalificeren. Daan Sliepen om zes uur tegen de, Trinidad, de, de speler uit Trinidad Corbin. Barry Weijers doet dat tegen de Chinese-Amerikaan Van jong Een drie kwartier eerder zal dat zijn. En waarschijnlijk zal het voor Michel de Boer enigszins wat makkelijker worden. De Albanese Dokjani moest eerder vanochtend al in actie komen... voor zijn eerste partij in de kwalificaties tegen een Bosnische tegenstander. Maar is toen niet opkomen dagen. Dus ziet het er naar uit dat het voor Michel de Boer... afgelopen week 41 jaar geworden, wel wat makkelijker wordt. Hij had last van... Van een blessure en heeft daarom besloten niet in het dubbelspel deze week in actie te komen. Maar wel op zijn eerste WK in het enkelspel wellicht in actie te komen. En wellicht is het wat makkelijker voor hem om de volgende ronde te gaan behalen. In ieder geval, dus lijkt het eruit te zien dat zijn tegenstander niet komen opdagen. Zometeen eerst om kwart over vijf wel Barry Weyers tegen Van Je Well, hold on. TVI, voortzetting van de Oasis met Liam Gallagher zonder Noel Gallagher, The Roller. We gaan het hebben over het basketbal, want uh, Den Bos hield zichzelf in de race voor een finale plek in de strijd om het landskampioenschap. Want ze dwongen een vijfde wedstrijd af vandaag. Ze wonnen ruim, kon u eerder in deze uitzending horen, 92-78 in de eigen Maaspoort van en tegen Groningen. Uh, dat houdt dus in uh, een vijfde wedstrijd, gaan ze spelen. En Leon Kersten gaat erover praten met een van de spelers van Den Bos. In mijn tijd zeiden we er dan nog junior bij. Kees Akenboom, vorige thuiswedstrijd was je in de vierde kwart uitblinker. Nu trek je de kar in het eerste kwart met 11 punten. Ja. Uh, ja, ik uh, wist dat het belangrijk was om een goede start te maken. Dat we, uh, de afgelopen wedstrijd kwamen we achter in Groningen. En dan maken we het moeilijk voor onszelf. En uh, Ik kwam gewoon scherp uit de kleedkamer. Die eerste bal die viel lekker en dan, ja, dan gaat het vanzelf. Ik zat boven in de hal en dan kan je goed zien dat alle spelers vermoeid waren. Zo begon de wedstrijd ook. Lijkt wel of iedereen beton op zijn schouders zat. Zag ik dat ja, goed? Het is gewoon een intensieve serie. Uh, Groningen die speelt uh, 100%. Wij moeten dat uh, matchen en uh, wij spelen ook gewoon al, alles of niks. En ja, uh, dat kost gewoon energie. Waren jullie de eerste die dat betonblok van je afgooiden en er mentaal overheen stapten? Uh, vandaag wel in ieder geval. Uh, wij moesten winnen. En we hebben net zoals uh, afgelopen serie tegen Berg op Zoom ook die derde pot... Speelden, kwamen we kwamen ook schoten uit het startblok en uh, vandaag weer gedaan. Nu zijn er mensen die aan mij vragen, die Akenboom, die speelt hartstikke goed. Ja. Thuis, in de Maaspoort. Ja. Maar uit is een stuk minder. Komt dat? Ik hoop dat jullie er niks van afweten. weten. Ja, maar ik zie je heel vaak. Het, ja. het, het, ze verdedigen natuurlijk ook scherp Groningen. Maar ja. deze prestatie heb je in een uitwedstrijd ja, ja, nog zijn, niet geleverd. Er zijn meerdere dingen die afhankelijk zijn in zo'n wedstrijd. En uh, daar ga ik nu geen uitlating over doen. Ik weet al waar je op doelt. Het zijn denk ik vooral scheidsrechters. Nee, daar ik niks over te zeggen. Nee, dat snap ik. Nee. Um, wat wordt dat voor een wedstrijd in Groningen, voor 4500 Groningers? Het wordt weer een alles of niks wedstrijd voor ons. En, uh, ja, we hebben laten zien dat we het kunnen, dus ik ben benieuwd. Uh, Bij wie ligt nou de druk? Bij Groningen. Ja, is dat zo simpel? Ja. Zij glimlachen. Zij, dank. zij zijn uh, makkelijk eerste, tenminste eerste. Ze zijn uiteindelijk net tweede geworden in de competitie. Maar ze hebben de hele competitie gedomineerd. En uh, ja, dan moeten ze nu maar laten zien ook. Ja, het is 2 miljoen tegen 1,3 miljoen. Dat zegt ook iets hè, qua begroting. Ja, oké, okay, maar uiteindelijk zijn er vijf spelers op het veld en die moeten het doen. Dus. Speelt het nog mee, ergens achter in jouw hoofd, dat jullie acht Nederlanders en twee Amerikanen hebben... en zij negen Amerikanen en één Nederlander? Nee, helemaal niet. Uh, we zijn gewoon bezig met het teamproces. En uh, ja, we houden ons niet bezig met beïnvloedingen be be be van buitenaf. Dankjewel. En ik hoop dat het een, een, een, een mooie sportieve wedstrijd wordt. I say your name Whenever I call to mind your face Whatever breath's in my mouth Whatever the sweetest wine that I taste Whenever your memory feeds my soul Whatever got broken becomes whole Whenever I'm filled with doubts That we will be together Wherever I lay me down Wherever I put my head to sleep. Calling out your name Whatever those dark clouds have Ja, maar natuurlijk Sting en Mary J. Blige met whenever I say your name. We gaan het even hebben over het WK tafeltrainers in Rotterdam. In het mixed dubbelspel stond een bijzonder jong Nederlands koppel op de baan. Brit, Eerland en Koen Hageraad. En met succes van het eerste optreden in Ahoy werd meteen gewonnen. Edwin Cornelissen. Brit is 17, Koen is 16 en daarmee het jongste duo op dit WK. Ja, klopt ja. Ik denk niet dat er jongere dubbels zijn. Want jij bent de jongste deelnemer? Uh, ja zo om en nabij en uh, Britten hoort ook bij de jongere dames dus ik denk wel dat wij het jongste mixed dubbel zijn. Ja. hoe is dat om uh, dan als zo'n jong duo in actie te komen is dat nog speciaal? Uh, ja het is natuurlijk wel anders want je speelt altijd tegen ouderen dus het is ik wel leuk uh, dat we allebei zo jong zijn om tegen hun te mogen spelen dan. Ja. jullie hebben natuurlijk wel samen gedubbeld uh, jullie zaten bij dezelfde club hè zitten nog steeds eigenlijk? volgend seizoen ben ik, ga ik weg ga ik nou, naar een precies. andere club alleen nu uh, spelen we nog allebei bij Skydam. Maakt dat het dan extra bijzonder om hier te staan samen? Um, ja, eigenlijk wel, want op zich hier omheen gaan we ook gewoon met elkaar om. En op zich ook wel goed, dus dan is het uh, ook wel een goed dubbeltje zo. <laughs> ja, een dubbeltje dat wist uh, te winnen. Um, ja, in hoeverre speelt de ervaring in zo'n dubbelspel nog een rol... omdat jullie allebei zo jong nog zijn? Um, nou, Volgens mij waren zij zelf ook niet ervaren. Dus, maar ja, Het is voor mij vooral uh, de ervaring om op zo'n groot cent voor eigen publiek te spelen, dat vind ik wel lastig. Ja? ja Wat voel je daarvan? Wat merk je daarvan? Ja, gewoon spanning en de wil om geen fout te maken. En daardoor uh, speel ik niet zo goed nu. Waarbij dan geldt dat jij al een partij erop hebt zitten. Dus je hebt al een beetje kunnen wennen aan de ambiance. Ja, klopt. Maar nog steeds ben ik er niet echt uh, helemaal top aan gewend. En voor jou, Britt, dat het de eerste partij was op dit WK. Hoe was dat? Spanning gevoeld? Um, ja, toen ik begon had ik echt wel spanning. En uh, je merkt wel dat het Nederlandse publiek... Uh... Ja, heel erg enthousiast is. Maar ik vind het wel hartstikke leuk en ik ben het wel wat meer gewend als Koen. Ook Europese jeugdkampioenschappen waren heel veel Nederlanders. Dus dat is ook groot publiek en dat vind ik altijd wel geweldig. Jij zei, ik ben nog niet helemaal tevreden. Ik zag je af en toe ook even wat geërgerd met het hoofdschudden. Hè? Ja, ik ben echt helemaal niet tevreden over mijn spel. Alleen, ik hoop dat dat nog komt. Dat is een beetje apart natuurlijk als je wel in ieder geval twee partijen hebt gewonnen. Ja, maar we hebben wel tegen mindere tegenstanders gespeeld. Dus. In hoeverre uh, geeft dat dan wel een morele opkikker dat je die partij, uh, ja, voor jou die ene partij, dan hebt gewonnen? Um, ja, ik merkte wat mijn gevoel er wel was. Vooral de laatste game dan. In het begin was het ook nog wel zoeken naar. Maar ja, nu we zo gewonnen hebben en ik het gevoel toch al bijna heb, heb ik wel echt wel vertrouwen in de volgende wedstrijd. Uh, hoe nu verder met dit duo op dit WK? Uh, ik weet eigenlijk niet tegen wie we nu moeten, maar hopelijk. Jij we we enig idee, Britt? Uh, misschien een van de tafels naast ons, maar voor de rest uh, ook weinig bekend. En jij hoopt? Nou, hoopt. Er zijn zoveel spelers, Je kent ze niet allemaal. Maar ik hoop wel dat we de, ronde, de volgende ronde nog doorkomen. Is het ook nog een beetje genieten hier in nou, hoor? Ah ja, zeker. Het is echt een heel groot gebouw. Je kan hier nog van alles zien. Ik heb het gevoel dat ik nog maar de helft heb gezien van heel het gebouw, dus ja. Ja, je moet ook nog een beetje spelen, toch? Ja, dat zeker. Ik ga ook nu al... Heb ik nog wel veel tijd, dus ik ga zo nog even naar mijn ouders toe, even socializen. En dan daarna ga ik weer rusten en dan mijn wedstrijd weer spelen. Want uh, britt Ierland komt later vandaag in actie in de kwalificatie van het vrouwen-enkelspel. Jonge Nederlandse koppel dus daar in Ahoy. Even een judo-bericht. Henk Gol heeft uh, goud gewonnen bij het Grand Prix-toernooi in Baku. In de klasse tot 100 kilogram. Hij won in de finale van Ramzidin Zaidov. Die komt uit uh, Oezbekistan, geen onbekende voor Gol. Dat betekent dat het Nederlandse judo-team daar het toernooi in Baku redelijk goed heeft afgesloten. Twee gouden en zes bronzen medailles. Acht van de dertien judoka's zijn dus op het podium beland. Dat is iets beter dan het eh, EK. Want toen ja. ging het niet helemaal goed. U hoorde op de achtergrond al eh, wielergeluiden voor de kenners. Joris van den Berg. We naderen een paar maal een beetje. Oh, nog 31 kilometer. Oh. Maar goed nieuws voor Sebastian Lang. Hij heeft zijn bergtruitje binnen de hele dag voorop. Vijf uur in de aanval. Want die etappe is 244 kilometer. En hij is net als eerste boven gekomen. Op dat klimmetje van de vierde categorie. Daar pakte hij wel geteld drie puntjes voor het bergklassement. Maar aangezien daarin nog niet gescoord is. Mag hij straks het podium op om dat kleinood aan te trekken. En hij was nog niet boven of hij maakte het gebaar. Weg met die motoren. Weg met die camera's. Haal maar maar in. Ik ben het helemaal zat. Want ja, dat gaat je natuurlijk niet in de koude kleren zitten. Vijf uur in de aanval rijden. In een kansloze missie. Ook al is je voorsprong 19 minuten geweest. Het gaat niet lukken vandaag dat wist hij al heel snel en de sprinters komen eraan het gat tussen lang en het peloton is nog 38 seconden met nog 30 kilometer voor de boeg steven kruiswijk was net door een beetje materiaalpleg even achteruit geslagen uit het peloton gereden maar is gewoon teruggekeerd in de meute die nu nog precies 30 kilometer moet en we krijgen misschien nog wel een interessante fase met wat aanvallen maar een massasprint in parma lijkt wat mij betreft onafwendbaar. Die recht mee op Tim Knoll met Gonna Get There. Radio 1, het NOS Journaal. Het is half vijf, precies, hier zijn de hoofdpunten met Marjel Algeman. De Kuip in Rotterdam stroomt vol met supporters van Twente en Ajax... voor de bekerfinale die om zes uur begint. Uit Enschede en Amsterdam vertrokken vanmiddag bij elkaar... zo'n 400 bussen met supporters naar Rotterdam. Het vervoer naar de Kuip verliep voor zover bekend zonder problemen. In Bahrein wordt op 1 juni de noodtoestand opgeheven. Koning Al Khalifa schaf de maatregel af nu de rust in de golfstaat is teruggekeerd. De koning kondigde half maart de noodtoestand af na weken van protest voor politieke hervormingen. Daarbij kwamen 30 mensen om het leven. De oppositie heeft nog niet gereageerd. De organisatie van de Formule 1-races in Bahrein wel. Die vindt dat de Grand Prix nu zo snel mogelijk alsnog moet worden verreden. Ook vandaag komen uit Syrische steden berichten over arrestaties. In de havenstad Banias zijn volgens activisten 200 mensen opgepakt. Onder hen is een jongen van 10. Zijn arrestatie zou zijn bedoeld om zijn ouders te treffen. Gisteren rolde tanks Banias binnen die de havenstad van de buitenwereld afsloten. En bij de Libische havenstad Sirte hebben Britse gevechtsvliegtuigen... raketinstallaties van het leger vernietigd. Volgens het Britse ministerie van Defensie was het bombardement bijzonder succesvol... De Libische leger heeft alleen verouderde raketten uit de Sovjet-tijd... en installaties voor skutraketten. raketten Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Willemijn Moebert. Op dit moment is in Zeeland de bewolking wat dikker dan in de rest van Nederland... en daar valt af en toe al een spat regen. In het noorden en oosten van ons land is het nog erg zonnig en droog... en met bijna 28 graden ook warm. Vanavond draait de wind naar het westen en daarmee koelt het aan zee flink af. In het oosten kunt u echter nog lang buiten zitten. De minima liggen vannacht op 13 graden aan zee en 16 in het oosten van het land... en daar komen ook de meeste opklaringen voor en blijft het droog. In het westen is er dan nog steeds bewolking waar af en toe wat regen uitvalt. Ook morgen heeft het westen te maken met bewolking en is er kans op wat lichte regen of een bui met mogelijk wat onweer. In het oosten wisselen wolken en zon elkaar af. De temperatuur kan daar nog oplopen tot zo'n 26 graden, lokaal 27, terwijl het in het westen niet warmer gaat worden dan 20. Aan zee waait er een zwak tot matige wind uit variabele richting. Aan de oostkant van ons land is de wind aanvankelijk nog zuid tot zuidoost en matig van kracht. En dan daarna, ook dinsdag lijkt het nog een zomerse dag te worden, maar is er wel kans op een bui. Woensdag blijft het droog, maar dan daalt de temperatuur naar zo'n 20 graden. <tiedt> ANUB Verkeersinformatie staat een lange file op de A12 van Arnhem naar Utrecht... tussen Veenendaal-West en Driebergen, 10 kilometer. Er is namelijk een ernstig ongeluk gebeurd. Beide rijstroken zijn dicht. U kunt er alleen langs via de vluchtstrook. Verkeer van Arnhem naar Utrecht en verder kan beter omrijden... vanaf knoop het Maanderbroek via Barneveld en Amersfoort over de A30, A1 en de A28. Er staat via op de A16 van Breda naar Rotterdam... tussen Zevenbergse Hoek en de randweg van Dordrecht, 6 kilometer. Door een brand in de Middenberm is de linkerrij strooklicht. Zo meteen zijn we er met play-off waterpolo tussen BRC en AZC. Maar eerst gaan we naar de Kuip in Rotterdam. Daar begint straks om 6 uur de bekerfinale tussen FC Twente en Ajax. Langs de lijn gaat ook door tot zeker 8 uur vanavond. Gio Lippens is ter plekke. Gio. Twan. Het is uh, vijf over half uh, vijf, betekent nog een kleine anderhalf uur voor de aftrap van die bekerfinale. En ik sta bij een man ja, die alles weet wat het Twente gevoel is. Die trouwens ook wel weet wat het Ajax gevoel is, dat is het mooie van hem. Jan van Halst, uh, hier in Twente pakt natuurlijk gewoon als manager. Uh, Jan, ben je een beetje gespannen voor die wedstrijd? Ja, toen ik, toen ik hier aankwam, toen begon het wel een beetje te borrelen. Ik moet zeggen, de hele week uh, waren we druk met allerlei andere zaken. maar historisch loopt het allemaal goed. En toen kwam ik hier en dan zie ik die mensenmassa, zowel van Ajax als van Twente... Ja, dan gaat het een beetje borrelen. Dan, dan, dan baal je eigenlijk een beetje dat je geen voetballer meer bent. Ik wou net zeggen, want als je op het veld staat, dan kan ik me voorstellen, dan leef je na zo'n wedstrijd ook toe met een soort ja, hartkloppingen, maar op een andere manier. Ja, inderdaad. Nou ja, kijk, dan heb je nog een beetje het gevoel dat je controle hebt, hè? Kun je wat doen, hè? Ja, dat gevoel heb je in ieder geval. En daar uh, ben ik ook regelmatig in teleurgesteld, hoor. Trouwens, met dat terzijde. maar dat tezijde. Maar nee, ik, ik heb er eigenlijk helemaal niet veel last meer van. Alleen op dit soort momenten wel. De finale en volgende week is ook zo'n finale. Dat zijn momenten waar je denkt, hé, hey, ik wil die sponsjes wel weer even aantrekken. Is het niet wonderlijk dat jullie hier gewoon staan? Als je kijkt, vorig jaar kampioen geworden en wat je dan vaak ziet, de terugvallen. Bij alle ploegen gebeurt het wel. Ja, in dat opzicht is het zeker wonderlijk. Hadden wij ook niet verwacht. Uh, en het was ook niet erg geweest. Ik bedoel, het past precies bij onze begroting en bij onze trainerswisseling. En al die spelers die weg zijn gegaan en nieuw ingepast moesten worden. Ja, wat even die doelstelling vooraf, plek bij de eerste vijf. Ja, dat is een belachelijk voorzichtige doelstelling natuurlijk hè, voor een kampioen. Ja, dat zegt iedereen aan de buitenkant, maar dat, dat ben ik toch niet met je eens. Want als je kijkt naar heel veel clubs zoals AZ en Wolfsburg, en zo kunnen we nog wel een lijstje samenstellen. Heel veel clubs die naar een eerste kampioenschap, en, en hoe dat komt weet ik niet, of, of mentaal of financieel, maar daarna heel ver terugvallen. En zelfs bijna tegen degradatie moeten vechten. Nou, zover inderdaad uh, uh, moesten we niet gaan, maar bij de eerste vier, vijf nou, was in ons opzicht een hele reële doelstelling. Jullie zijn heel veel spelers kwijtgeraakt. Uh, ja, uiteindelijk moet je dan met zo'n nieuw elftal en een nieuwe trainer moet je aan een seizoen beginnen. En dan loopt alles en één keer komt alles weer op zijn plekje terecht. Uh, vanaf wanneer had jij het idee van: hey, dit gaat helemaal goed komen dit jaar? Nou, eigenlijk in het begin al. Want bij deze trainer die uh, voerde heel veel veranderingen door. En er is niks gevaarlijker dan door te hobbelen op, de, op het ingeslagen pad. Als je een nieuwe trainer krijgt, dan moet er ook een extra dimensie toegevoegd worden. En als je puur kijkt voetbal tactisch heeft hij die dimensie wel toegevoegd. Hè? Met veel bewegende spelers vanuit het middenveld. Ja, dat was toch weer iets nieuws. En daarmee daag je ook spelers van de, van de bestaande spelersgroep ook uit. En daardoor creëer je weer honger. Met als ja, resultaat dat je hier staat en volgende week ook nog in de finale. Ja, en nieuwe spelers inpassen. Chadli bijvoorbeeld, uh, wat ook eigenlijk een wondertje is. Ja, dat is ongelooflijk. Vindt hij zelf ook. Vorig jaar AGOVV in de ergens in de Jupiler League. En nu het, het, het toppodium van, uh, van Europa. Hè? Champions League heeft hij achter de rug. En van Nederland. Is het niet heel erg vreemd dat jullie, hè, FC Twente, hier op dit moment... Ja, hoe moet je dat zeggen, je underdog heb je hebt geen upperdog, maar in ieder geval de favoriet zijn. Gewoon omdat jullie toch meer ervaring hebben dan dit jonge Ajax. Ja, ja daar, moet, daar moeten wij zelf ook wel even aan winnen. Want uh, ja, de traditionele top 2, Ajax en PSV... die zijn eigenlijk per definitie altijd favoriet. En, en als je puur kijkt naar de begroting en dergelijke... Ja, dan, dan zouden ze dat ook blijven. Maar inderdaad, je had de sportieve aspecten erbij... en dan ben ik wel met je eens. Dus iets meer ervaring aan de andere kant... Bij Ajax lopen ook een paar geweldige spelers die ook dit soort wedstrijden op individuele basis kunnen beslissen. Zoals Soleimani en Eriksen. Ja, wat dat betreft houdt dat elkaar wel in evenwicht. Jij kent Ajax ook van binnenuit, vanuit de kleedkamer om het zo maar te zeggen. De stemming daar op dit moment. Hebben die altijd iets als een wedstrijd ingaan van... ...ja zo'n wedstrijd kunnen we gewoon altijd winnen ook al zijn we dan niet de favoriet? Ja dat sowieso, maar dat zit een beetje in de cultuur bij Ajax. Ik, ik heb wel het idee dat dat wat aan het veranderen is. Uh, mede gezien het feit dat er heel veel prijzen achterwege zijn gebleven. En elk jaar dat bij zo'n grote topclub prijzen achterwege blijven, neemt de honger toe. En uh, dat hadden wij eigenlijk vorig jaar, hè, als FC Twente zijnde, voor het eerst een prijs pakken. Dus iedereen had de totale focus. Ja, dat zal bij Ajax elk jaar meer worden. En ik denk ook dat dat vandaag het geval zal zijn. Theo Jansen was uitgesproken over de concurrentie over Ajax en PSV. Hè. Ze speelde de laatste tijd als drolle. Wat vind jij, ook als voetbalanalyticus, uh, wat is de best spelende ploeg op dit moment? Is dat Twente voor jou of zie je toch een andere ploeg die echt heel goed voetbal speelt? Nou, dat zei Theo zelf ook. Hij zegt dat ze spelen ook als drollen, om hem maar even letterlijk te citeren. En dat zegt eigenlijk ook genoeg over zijn eigen ploeg FC Twente. Dus... Iedereen sleept zich naar de eindstreep eigenlijk. Ja, dat was toch wel het geval na de winterstop. En af en toe een goede wedstrijd daar gelaten. Ik denk dat Twente heel goed gespeeld heeft thuis tegen PSV. Uh, maar daarna ook weer hele matige wedstrijden. Hè? Thuis tegen rode en C-punten laten liggen. Dus ook grillig, grillig wat dat betreft. Dus, en dat bedoelde Theo te zeggen. En daar kan ik me alleen maar bij aansluiten. Er was niet één consistente lijn te ontdekken bij één van de, van de drie topploegen. Zeg maar. Uiteindelijk is PSV afgevallen. Ja, en... Twee ploegen die het langzaam hebben volgehouden, die staan hier en volgende week. Wat verwacht jij trouwens hier voor wedstrijd? Kan er gewoon vrij onbevangen gespeeld worden? Want eigenlijk is die wedstrijd van volgende week is toch een stukje belangrijker voor iedereen. Ja, er staan uh, nog meer belangen op het spel, maar ik kan je verzekeren. En dan kan ik wel weer uh, vanuit mijn verleden praten. Als straks om zes uur dat fluitje gaat uh, en je ziet die beker al een beetje daar schitteren op dat erenterras, dan ga je maar voor één ding hoor. En ook spelers uh, die, die dan uh, geen doorgebroken spelers do uh, neer zouden schoppen, en dat soort teksten heb ik allemaal gehoord en gesuggereerd worden, absoluut niet aan de orde. Die jongens die staan straks op het veld en geld geldt voor trainers en spelers. Die willen maar één ding, jongen. Prijzen pakken, prijzen pakken, prijzen pakken. Jan, bedankt. Graag gedaan. En wij gaan uh, waterpolen we BRC tegen AZC, Bob van der Tak. Wie is daar de uitgesproken favoriet eigenlijk? Ja, de alles uh, beslissende wedstrijd is het hier uh, tussen BRC en ARC. Afgelopen vrijdag uh, troffen we de ploegen elkaar in... Uh, ook hier in uh, Borkulo. Toen won BRC met 11-6... Afgelopen zaterdag gisteren dus won AZC de tweede wedstrijd met half acht. En dus is er een derde wedstrijd nodig. Vandaag hier in het Zwembad. Het timke in Borculo. Uh, waar uh, iedereen uh, er ontzettend veel zin in heeft. Het is een gigantisch kabaal hier uh, in de hal. En uh, dat is ook niet voor niks. Want BRC kan uh, voor het eerst voor het allereerst in de clubgeschiedenis kampioen van Nederland worden. En dat willen ze hier weten natuurlijk. De wedstrijd is net begonnen. We zitten in de eerste periode. BRC staat op een 2-1 voorsprong. Matthijs Lucas, een van de drie internationals aan de kant van de thuisclub, maakte 1-0. Daarna de gelijkmaker van Joachim de Ruijzer, de captain van AZC. En vervolgens de 2-1 van Dave Gabriel. En nu BRC opnieuw in de aanval. En de derde treffer, Jazeker Richard van Eck, schoot de bal in het doel achter Ronald Sol. De keeper van AZC en zo begint... BRC dus uh, bijzonder sterk aan deze alles of niets wedstrijd Het leidt tegen AZC met 3-1. Ieder vanmiddag hoorden we Gerard de grote uitgebreid met Lisanne Lejeune over de degradatie van de vrouwen van HGC. Bij de mannen stond vandaag de laatste competitieronde op het programma... voordat straks de play-offs gaan beginnen. En uh, ja, tijd om alles eens even goed te gaan analyseren en na te beschouwen... met Gerard bij HGC Rotterdam. Ja, ik heb HGC Rotterdam gezien. De wedstrijd waarin Rotterdam volgende week beginnend als een van de play-off deelnemers... de laatste vier van de competitie gaan dus om het landskampioenschap spelen. Tegen HGC, HGC dat vast stond op de negende plaats op de ranglijst. Dan denk je van, nou ja, dat wordt niet zoveel voor HGC. Die Rotterdammers zullen daar weer overheen lopen. Nou, dat is niet gebeurd. HGC won thuis met 3-0 van Rotterdam. En ik moet zeggen dat Rotterdam met name in de tweede helft liet zien... dat ze eigenlijk een halve finale van de play-offs tegen Bloemendaal wel mooi vinden... Twee jaar geleden ging dat bijna goed. En coach Hans Streden van Rotterdam is er eigenlijk van overtuigd dat het dit jaar goed zal gaan. Dus uh, HDM, of uh, zeg ik, uh, HGC speelt uh, niet in die play Speelt over vijf weken pas voor de Euro Hockey League. We gaan nog even door met de uitslagen. SGC Oranje-Zwart 1-3. Bloemendaal Kampong 3-2. Tilburg Amsterdam 0-3. Den Bosch 7-0. HGC Rotterdam, ik zei het al, werd 3-0. En Lager HDM 5-2. We praten even over. HGC door met uh, Diederik Loots, de Dirk. huidige coach. Dirk Loots, moet ik zeggen, om precies te zijn. De huidige coach van HGC. Hij moest uh, ineens uh, komen omdat de Argentijn de Blank hier werd weggestuurd. Ja, daar is uh, niks aan gelogen. Zo is het. Mooie overwinning hier. Uh, je zegt net uh, op HGC winnen... voor het eerst in mijn tien uh, weken coachschap. Want je hebt je aantal, aantal wedstrijden verloren. Je was er heel erg blij mee. Ja, absoluut. En, uh, en dat had natuurlijk te maken met, uh, uh, met het feit... dat we gewoon een goede prestatie hebben geleverd. En uh, het resultaat was niet zo superbelangrijk, maar de prestatie wel. En daar hebben die jongens ook uh, de afgelopen weken wel op aangesproken. Dat uh, in voorbereiding op die EAL, die hier op ons eigen veld is... Uh, zul je toch met een goed gevoel die competitie uit moeten gaan. En uh, nou ja, goed, ze, hebben, ze hebben allemaal individueel zoveel geleverd... dat ze met een goed gevoel in de spiegel kunnen kijken vanavond. En daar ging het mij om. Had je ook het idee dat uh, Rotterdam het in de tweede helft een beetje niet lopen... dat ze het ook wel mooi vinden om tegen Bloemendaal te spelen in de halve finale? Uh, het zou ongetwijfeld meespelen uh, dat, dat ze het ook wel mooi vinden om tegen Bloemendaal te spelen. Tegelijkertijd ben ik verrast erover, omdat als ik coach zou zijn, dat ik toch met een lekker gevoel richting Bloemendaal zou, kunnen, zou willen gaan. En aan deze wedstrijd kunnen ze onmogelijk een lekker gevoel hebben overgehouden. Dus nou ja, goed, maar dat is hun ding. Uh, ik was inderdaad enigszins verrast wel over het inspiratieloze spel in de tweede helft, ja. Je zegt een goed gevoel overhouden aan de wedstrijd, dat hebben jullie wel nodig, want je hebt nu vijf weken tot uh, Pinksteren, tot de Europese kampioenschappen, de finale hier op eigen veld, tot die gaan beginnen, heb je vijf weken, ja, eigenlijk niks te doen. Ja, nou ja, de vraag werd me net ook al gesteld. Is het een voordeel of een nadeel dat je, dat je in principe niks te doen hebt? Ik zie het als een voordeel. En de reden daarvan is, is dat we gewoon de tijd hebben... om ongelooflijk veel dingen goed te bekijken, goed te trainen. Technisch, tactisch, fysiek, mentaal. Dus in die zin ben ik er, ben ik er blij mee dat het seizoen nog vijf weken langer is. Maar, maar hoe hou je dan je wedstrijdritme vast? Nou ja, we, gaan drie wedstrijden, we hebben sowieso drie oefenwedstrijden gepland. Ze zijn na vanavond anderhalve week vrij... Uh, waarin ze uiteraard wel hun fysieke arbeid moeten leveren, maar we hoeven niet op HGC te komen. Uh, daarna zullen ze ongetwijfeld weer gretig zijn en uh, spelen we gewoon drie oefenwedstrijden in aanloop naar de finale. En dan zeggen ze in Eindhoven bij Oranje Zwart, uh, jullie tegenstander uh, bij de Eurohockey League finale, uh, ja, wij vinden het wel mooi om vijf weken uh, gewoon play-offs te gaan spelen in Nederland. Ja, en als ik oranje-zwart was geweest, had ik precies hetzelfde gezegd. En als oranje-zwart HGC was geweest, hadden ze waarschijnlijk ook hetzelfde gezegd. Goed. Achteraf kunnen we het allemaal bekijken. Ja. Nu werd van de week bekend dat Alex Verga, de voormalige coach van Amsterdam... coach wordt bij HGC volgend jaar. Uh, had jij daar geen zin in, in die baan? Uh, een deel van mij wel. Uh, alleen uh, dat is gewoon niet aan de orde en uh, dat leidt ertoe dat ik geen hele moeilijke keuzes moet gaan maken in combinatie met mijn privéleven, gezinsleven en mijn uh, eigen bedrijf dat ik heb. Uh, tegelijkertijd is er ook wel iets in mij dat dit nog wel graag langer had willen doen, maar dat is niet zo. In de toekomst ook niet meer? Is het helemaal voorbij nu? Nee. Ik kan me niet voorstellen dat ik in de toekomst niet op een manier weer terugkom in het hockey. Uh, het liefst als hoofdcoach. Ik zie mezelf niet zo snel uh, assistentcoach zijn. Ik denk niet dat daar mijn uh, kwaliteiten liggen. Uh, maar in een ander moment van mijn leven uh, sluit ik zeker niet uit dat ik nog een keer als coach heb. En een mooi vooruitzicht, hè, uh, Dirk? Uh, straks de Eurohockey-lief finale op de eigen roggewoning. Ja, hoe mooi kan je het hebben? Uh, halve finale tegen Oranje-Zwart op je eigen club... Ja, het... Het is bijna te mooi om waar te zijn, uh, alleen het, je moet er wel gewoon twee winnen en ik geloof heilig in dat dat kan. En als je dan met die cup om, op, op je in je armen afscheid zou kunnen nemen van de HGC, ja, dat, dat, is een, dat is een droom maar met een goede kans op werkelijkheid. Nou, over vijf weken gaan we het zien met Pinkster. En wij gaan ons voorlopig bezighouden met de playoffs... om het landskampioenschap die uh, volgende week gaan beginnen. Bloemenal eindigt als eerste in de competitie met 54 punten. Amsterdam tweede, samen met Oranje-Zwart, 47 punten. Maar het doelsaldo van Amsterdam is plus 46. Van Oranje-Zwart plus 29. Rotterdam wordt vierde. Die vier gaan spelen om uh, de landstitel. Rotterdam heeft 44 punten. En onderaan was het eigenlijk ook al beslist. Den Bos en HDM spelen Playdowns en Tilburg... Dat degradeerde vorige week al. Wij gaan het hebben over wielrennen Giro d'Italia. Nu naderen we toch echt zo'n beetje de buitenwijken van Parma, Joors van de Berg. Ze dus gaan er echt nu heel hard aankomen hoor. Nog... 14,5 kilometer en die ene koploper is een dikke 10 kilometer geleden ingerekend door het peloton. Sebastian Lang had er toen 217 kilometer in de aanval op zitten, maar hij had zich al lang gewonnen gegeven. En toen hij ingerekend werd, toen zag je toch wel veel mensen denken... he hè, nou gaan we even 30 kilometer rustig naar de finish zei Maar nee, meteen een aanval Leonardo Giordani, lange Italiaan. En hij kreeg de Pool Golas van Vacansola DCM mee... En de Belg Jantje Bakenlands. En er kwamen er nog vijf bij. Aangesloten zijn twee Italianen. Ruggiero Marzoli en Daniele Riggi. De Fransman Jérôme Pinot, de uh, Rus Eduard Vorkanov en zijn landgenoot Rovny van Katyusha. Zodat er nu nee die rijdt voor uh, Radio natuurlijk. Er rijden nu acht man in de aanval met 17 seconden voorsprong. Het lijkt weer een kansloze missie dit, want daarachter hebben HTC High Road, de ploeg van Cavendish en Garmin, de ploeg van Ferrer elkaar gevonden in een jacht. En ze houden die acht een beetje in de gaten. Ze willen ze niet te vroeg pakken, want over 13,5 kilometer moet er gesprint worden in Parma. Gaan wij weer even terug naar Rotterdam. Waar dus over een uur en een kwartier de bekerfinale gaat beginnen... tussen Twente en Ajax. Gio. Ja, ik sta bij Michael van Praag. Keurig is een kvb pak natuurlijk. Had toch ook wel een beetje met dat Ajax-haart. Ik kan het me niet voorstellen dat het niet zo is. Ja, uh, Kijk, uh, ik probeer altijd heel erg uh, neutraal te zijn. En uh, Henk Kessler deed dat nooit zo. Die liet er echt uh, uitkomen dat hij voor Twente was. Maar ja, Ajax is wel mijn club. En, uh, dus ja... Ik zit er met, uh, met, met dubbele gevoelens vandaag bij. Maar als ik zie hoe ik hier vandaag ontvangen ben door de mensen van FC Twente, supporters, gewoon armen om elkaar heen slaan dan.. Uh... Nou, dan ben ik wel eigenlijk een trotse KNVB-voorzitter dat het op deze manier gaat vandaag. Is het wat dat betreft niet een droomfinale, Ajax-Twente? Als we even vergelijken, u was er niet bij vorig jaar, zei u net. Maar die finale tussen Ajax en Feyenoord, die dan ook nog eens een keer in twee delen gespeeld moest worden. Ja. Dat was toch eigenlijk geen KNVB-finale waardig? Nee, dat ben ik helemaal met u eens. En de Twente-supporters en de Ajax-supporters liggen elkaar goed. Uh, het is allemaal heel rustig en vrolijk. Er wordt een biertje gedronken. Het zijn twee hele goede ploegen die uh, sportief voetbal spelen. Ja, die ook nog een keertje moeten uitvechten voor het kampioenschap volgende week. Dus het is eigenlijk wel een droomfinale. Ja, vind Dat laatste trouwens niet jammer, dat ze volgende week toch ook ah. nog weer zo'n wedstrijd hebben... waar eigenlijk toch wat meer aandacht naar uitgaat. Ja. Omdat iedereen denkt van ja, dat kampioenschap, die schaal, daar nee. gaat het om. Maar weet u, Barcelona en Real Madrid hebben de afgelopen week vier keer tegen elkaar gespeeld. En dan roepen we hier in Nederland allemaal, oh wat prachtig kijkers. Dus ja, dat, dat is nou eenmaal sport. En uh, ze hebben het beide, hebben ze, evenveel, uh, hebben ze evenveel punten. Dus ja. Dat kun je niet beïnvloeden. Dus laten we blij zijn dat het dit jaar zo is en dat er zoveel spanning is. Ik vind het wel mooi hoor. Ik sprak net met Jan van Hals, natuurlijk ook ex-Ajax, maar vooral Twente op dit moment. Over het feit dat het heel wonderlijk is dat Twente na dat kampioenschap van vorig jaar weer in de finale, of nu in de finale staat, weer om het kampioenschap gaat. Is het niet eigenlijk nog veel wonderlijker dat Ajax op dit moment meedoet? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik vind eh, als je kijkt hoe, hoe Twente de afgelopen zes, zeven jaar stapje voor stapje dit bereikt heeft. Met een goed beleid en niet gek doen. Ja, dan is het een van vaste waarde in de top 4 van, uh, van uh, Nederland. Als je dan naar Ajax kijkt met al dat geruzie en gerommel. En met een veel grotere begroting. En die dan toch elk jaar weer bij wat mindere wedstrijden de punten verspelen. Ja, dan, dan is misschien de prestatie van Twente nog wel veel meer groter dan die van Ajax op het ja, want U zult dat toch met ja, bestuursogen bekijken wat daar bij Twente gebeurt. Dat het inderdaad echt een beleid is dat met fundament wordt neergezet daar. Ja, dat vind ik wel. Uh, men, men kijkt uh, bij FC Twente heel duidelijk ook waar men over vijf jaar wil zijn en waar men over tien jaar wil zijn. En uh, ja, dat heb ik bij Ajax eerlijk gezegd niet gehoord de laatste jaren. Dat is het meer van uh, hoe, hoe doen we het volgend jaar. Overleven we. Hoe over, ja, nou, dat, is, uh, dat is vreemd. Maar ik heb aan de andere kant ook wel weer vertrouwen erin dat uh, straks met een nieuwe ploeg mensen uh, dat op een andere manier zal gaan. Is het niet ongelooflijk knap dat ondanks al die ellende ja, Frank de Boer met zo'n elftal dan toch in die finale staat en om het kampioenschap mee te doen? Ja, Goed, Frank de Boer is een ongelooflijk uh, goede voetballer geweest, maar misschien nog wel een betere trainer. Ik zei net nog toen ik hier naartoe ging uh, als je Frank de Boer als assistent bondscoach in het vliegtuig gewoon door het gangpad zag lopen en hij zei niks... Dan had, dan, had, ja, dan had hij zo'n ongelofelijk charisma en, uh, en kracht. dat Ik denk dat hij uh, voor Ajax van grote waarde is. En dat het bijzonder knap is wat hij dit jaar uh, voor, die, uh, voor die club heeft gepresteerd. Geniet zo meteen van de finale. Dank u wel hoor. We gaan uh, waterpolo We gaan weer eens even terug naar Bob van der Tak bij BRC tegen AZC. Ja, daar zitten we in de tweede periode inmiddels. En uh, BRC nog steeds aan de leiding. De marge is 3. Op dit moment was het uh, bij de laatste flits 3-1. Het is inmiddels 5-2. Richard van Eck maakte er 4-1 van zijn tweede treffer. ...in deze derde alles beslissende wedstrijd. Daarna de 5-1 van Dave Gabriel en de 5-2 wederom van Joachim de Ruijster. De enige man aan AZC-kant die tot nu toe gescoord heeft in deze finale... ...tussen deze twee ploegen die ook eerste en tweede eindigden in de reguliere competitie. BRC eerste, AZC tweede, BRC ook duidelijk favoriet... Voorafgaand aan deze finale. Maar AZC slaagde er dus gisteren in. In eigen bad in Alfa aan de Rijn. Waar het ongeslagen bleef dit seizoen. Om dus toch nog die derde wedstrijd af te dwingen. Maar in die derde wedstrijd nu. Heeft AZC het dus wel moeilijk. 5-2 achter. Het bezit voor de ploeg uit Alfa Met Joachim de Ruijser. Speelt hem naar de rechterkant. Naar Joran Vrouwenvelder. Het grote waterpolo talent van Nederland. Maar dat laat hij dan nu net op dit moment even niet zien. Want hij... Uh, schiet de bal in de handen van de keeper van BFC, Robert Beskers. En dus uh, geen derde treffer voor AZC. En AZC moet natuurlijk zorgen dat het gaatje niet al te groot wordt in deze finale. Want dan is het in deze heksenketel in Borculo vermoedelijk onbegonnen werk. Nu een overtreding gezien van de scheidsrechter door een van de spelers van BFC. Dat is uh, Peter Siewers, de aanvoerder. En dus het balbezit weer voor AZC. Dat hier dus achter staat in zwembad, het zwembad Timke in Borculo met 5-2. Everything is beautiful, the cotton fields, the open road, the radio plays a song with Barnes and little Tweede etappe, Giro d'Italia, Joris van den Berg. Gaan we naar Cavendish en Co kijken? Ja, dat gaan we zeker doen, want twee kilometer geleden... zijn de zeven koplopers die er nog waren ingerekend door het peloton. Dat zat er ook wel dicht in. Het waren er acht, maar voor of een rust van Katsusha... Die schoof op zijn kans, die viel dus iets eerder weg uit de kopgroep. Toen waren er nog zeven, maar het verschil was zo klein. En daarachter is de jacht zo groot en vooral de belangen zo groot. Want nogmaals, er zijn maar vier, vijf kansjes op een massasprint in deze Giro d'Italia. Die gemaakt is voor de klimmers. En dus is het aan de mannen van Petaki, Cavendish en Ferrer om de sprint nu te gaan voorbereiden. Nog zes kilometer te gaan. Na vijf uur gaat u horen hoe het eerste sprintverstijn, en dat is in Parma, is afgelopen in de Giro d'Italia. Ja, gaan wij zo langzaamaan richting het uitgebreide NOS-journaal van 5 uur in de wetenschap dat het bij Stoke City tegen Arsenal nog altijd 3-1 staat. Er is nog een paar seconden te spelen. Het doelpunt voor Arsenal werd gemaakt door Robin van Persie. Dat is een duur puntenverlies voor Arsenal. Zometeen, over een minuutje of tien, begint daar de topper. En die gaat tussen Manchester United en Chelsea. En in de Schotse League won Celtic uit met 2-0 bij Kilmarnock. Gisteren wonnen de Glasgow Rangers al met 4-0 van Hart of Melodians. En de Rangers leiden doordat Celtic midweek zijn inhaalwedstrijd verloor. Rangers hebben 87 punten en Celtic heeft er nu 86. St. Pauli degradeerde gisteren uit de Boende. Inmiddels is bekend dat Augsburg zich kan gaan opmaken voor een avontuur in diezelfde Bundesliga. De ploeg van Jos Luhukay, de Nederlandse trainer daar, verzekerde zich na winst tegen Frankfurt Officieus van de tweede plaats in de tweede Bundesliga en dus ook promotie. We spelen ook nog een aantal Nederlanders en ook nog wat spelers uit de Eredivisie. Paul Verhaag, oud-Vitesse, Sanko, oud-Groningen, Marcel de Jong, oud-Roda speelt er. Op de bank hebben we ook nog een oud-speler van NAC en Volendam... Ja. En wij gaan er zo uit voor het uitgebreide nieuws van vijf uur. Uitgebreider dan u van ons gewend bent. Want het blok wat u normaal om 6 uur hoort, het Radio 1 Journaal... dat krijgt u nu om vijf uur te horen. Even voor 6 halen we het nieuws, dan iets naar voren. En dat allemaal natuurlijk omdat om 6 uur in de Rotterdamse Kuip... de bussen zijn gearriveerd inmiddels. De grote bekerfinale op het spel staat Twente-Ajax... live natuurlijk op deze zender te volgen. The yeah. yeah. Wat is er toch met onze generatie dat er minder vrijwilligerswerk wordt gedaan dan de vorige? Prem Radagensjoen op weg naar het nieuws. Ik denk omdat wij meer met onszelf bezig zijn dan met de medemens. Op zoek naar de bron. Je kunt tegen mensen zeggen van joh, help even mee, maar als je eigen omdraait zijn ze weg. De wereld op uw stoep. Het komt zelden voordat ik met de mond vol tanden sta, want ik kan hier tegen niets meer inbrengen. Oh, sorry. Elke werkdag, ochtends van half elf tot elf. Omdat u kunt ervaren dat onze problemen ook mondiale problemen zijn.